Arbeiders, waarover van de zijde van onze automaten nog nimmer enige klacht werd ontvangen. Wat is de taak van deze proef? Uh, speld, Ligt jij de heren even in over het werk hier. Links van u ziet u de Maginoom, een universele machine voor het boren van onderdelen die een gewicht hebben van 2 ton. De bediening geschiet geheel automatisch met behulp van elektronen. De baan bestaat uit zeven werkbanken, waarin alle handelingen zonder handgrepen van de mens worden verricht. De productie van platen vindt plaats in de aggregaten aan uw rechterzijde. Daarin bevinden zich ook de dispatchers die de blokwals bedienen met behulp van schakelbeurden. Aan het einde van de blokwals komen de platen in automatische richtbanken die de definitieve afwerking verzorgen. De controle van het product wordt verricht door fotocellen en staalmicrometers die ononderbroken controleren en correcties doen aanbrengen... in het werk van de 5.683 met elkaar verbonden mechanismen. De productie beloopt 35 meter per seconde, 2,1 kilometer per minuut, 126 kilometer per uur. Dat wil zeggen, wij zijn in staat met de productie van 13 dagen en 5 uur de aarde te omsluiten. En deze hoeveelheid, mijn heren, noemen wij een fase. Wij markeren die met het luiden van ons carillon... Daarom werd uw bezoek ook op dit tijdstip bepaald. Speld. Hoe lang nog? Nog 210 meter. Nog 100. Nog 50 meter. Ik hoor niets wat ik niet altijd hoor. We zijn een nieuwe fase begonnen, Speld. Ook dat is niets nieuws. Maar het zal steeds vlugger gaan, Speld. Vandaag 3000 kilometer. Morgen misschien het dubbele. Dat maak jij niet uit. Het verleden bewijst anders, Speld. De toekomst zal nog meer bewijzen. De toekomst bewijst niets wat wij niet willen dat ze zal bewijzen. Wie zijn dat, Speld? Wij. Wij, mensen... Mensen spelt. Er zijn alleen maar platen. Platen die de continenten bedekken. Platen die de oceanen afsluiten. Platen die het harnas zullen zijn waarin de aarde om de zon draait. Platen voor arkanen en vuurspuwende bergen. Maar wat zal jullie voelen als alles verstikt is? Jouw bloed spelt. Het bloed van alle die overbodig geworden zijn. Daar gaat de laatste plaat. De deur slaat in het slot van de leegte. Ik blijf achter, alleen in huis. Denkend aan al het verzwegenen waarmee hij de stad nu doorkruist. Ja, klaar. dat je nog had willen zeggen. Er schijnen plannen bij ons te bestaan voor een computer. En die zal het werk overnemen van een paar honderd man. Kwestie van te weinig personeel? Jullie hebben pas nog alle rekenmachines vervangen. Nee, dat niet direct. Hoewel de kwaliteit is toch niet meer zoals vroeger. Het is net of ze alleen maar werken om geld te verdienen. Dat is jouw mening. Maar ik blijf erbij. Vinden ze in hun loonzakje nog wel eens iets anders dan hun salaris? Nou, op zo'n vraag ga ik niet in. In ieder geval zullen we van één computer meer gemak hebben dan van al die vijf uur toeristen. Ik hoop het. Alleen vraag ik me af of jij er plezier van zult beleven. Ik? Ja. Je bent toch ook niet één van de jongsten meer. Nou, als je nou bedoelt insinueren. Ons zullen ze altijd nodig hebben. Wij hebben onze vakkennis, ons inzicht. Wij... Vakkennis heeft die machine meer dan jij. En zenuwen helemaal niet. Ja, maar men kijkt op mensen. Dat zou nog wel eens een nadeel kunnen zijn. Ja, je bent krankzinnig. De... De... De... De... Ja, wat is het? Dat is Speld. Nou en? Het zijn jullie econoom. Ik ben technicus, hè, Misse. Morgen, meneer Speld. Hm? Oh, goedemorgen. Heb ik goed gehoord, meneer Speld, dat... Ja, een euh... andere keer, hè? Ik moet nog even een paar zaken overleggen onderweg. Apropos, u begint toch om negen uur, nietwaar? Ja, meneer Spelt, maar... Uh... Zorgt u dan dat u op tijd te zijn? Als u met deze trein gaat, haalt u het niet. En dan nog wat. Die jonge technici die onder u werken... schijnen niet bepaald veel ijver aan de dag te leggen. En zoals ze na het werk hun zaken achterlaten... wilt u daar in het vervolg op letten? Als u een paar minuten na blijft... kunt u op dat gebied al veel bereiken. En wat u me vragen wilde, is juist... er komt ook voor uw afdelingen naar je gaat. Dat scheelt 95% personeel... Als ik u was, zou ik me vast eens uitkijken. Tja, maar, maar meneer Speld, op mijn leeftijd. Juist op uw leeftijd, meneer. Als ik het goed heb, loopt u wel zo tegen de vijftig, nietwaar? Juist. En nieuwe machines vragen nieuwe mensen. Goedemorgen. En in het vervolg op tijd, nietwaar? Zo zie je, Speld. Ook jij viert mijn overwinning. Ook jij erkent dat nieuwe machines. Nieuwe mensen vragen. Waarom zeg je mij dat? Nieuwe mensen zijn wezens die hun intellectuele functies uitschakelen... ...op het ogenblik dat zij staan tegenover de machine. Wezens die zich weten te onderwerpen aan het apparaat. Maar dat toch beantwoord aan de wil van... De, Ach, de wil van de mens. Een loonzakje met pensioenaftrek. De feestneus van een snipperdag. Een Duitse biefstuk. Parijs bij nacht. Daardoor zullen de apparaten winnen. Daardoor? En door hun ijzeren geheugen. De tijd komt dat er iemand in een museum zal staan voor een vitrine... ...kijkend naar het fossiele geheugen van een mens. Zover komt het nooit. De mens blijft de regisseur. Ik zou lachen als ik wist wat lachen was, speld. De mensen zullen niet meer weten wat denken is. Zij zullen vergeten zijn wat een hart betekent. Dan is er geen kunst meer. Geen leven. Alleen maar een bestaan. Dan worden ze geboren in dezelfde bedden. En gaan ze gekleed in dezelfde kleren. Ze eten dezelfde voedingspillen. Worden begraven in dezelfde kisten. En krijgen dezelfde gestenselde grafzerken. Maar dat kan toch niet? En ze krijgen dezelfde grafreden. ...kant-en-klaar geleverd door apparaat D2O2. En als iemand de moed zou vinden aan het graf een gedicht voor te dragen... ...dan nog zal het een formulier zijn uit de poëzieautomaat. Machines kunnen niet dichten. Nee. En men spreekt altijd over het lied van de arbeid. Dat is symboliek. Dat woord ken ik niet. Maar ik ben meer dichter van deze tijd... ...dan jij ooit kunt zijn. De mens die mij uit erts heeft opgebouwd... ...heeft mij een adem ingeblazen. Ik leef alleen op elektriciteit. Pas onder hoogspanning zal ik bewegen. Ik ga nooit uit. Ik kom nooit iemand tegen. Want niets bestaat. Slechts productiviteit... Miljoenen malen komt mijn bloed in trilling. Lichtloze lampen flitsen aan en uit. Mijn hart bestaat uit hitte en geluid. Het overige is energieverspilling. Ik leef zelfstandig als een rekensom. En lever mijn producten op bestelling. Vakantiedagen zijn voor mij een kwelling. Ik vraag niet naar het hoe en een waarom. Ik eis alleen om niets te hoeven geven. Warmhartigheid betekent tijdverlies. Ik vul de lichten om mij heen met niets. Alleen de lichten, kan mij overleven. Miraië, speelt. Ja, graag meneer. Grote dag vandaag, speld. Ik verwacht er veel van, meneer. Apropos die kerel die dat ding straks komt introduceren. Kijk eens of daar wat voor ons in zit. Ja, het zal de vraag zijn of ze hem kunnen missen. Of ze hem kunnen missen? Als ze een machine leveren, moet die compleet zijn. Zo denk ik erover. Onze onderdelen. Onze mensen passen daar niet bij. Je hoort het spel. De toekomst gaat voorbij zonder je te groeten. En dat overkomt mij. Dat gaat de perken. te ah! Wel, jij. Kijk, wie denk je dat ik ben en wat denk je dat jij bent? Uh, pardon, meneer. Ik, ik had het niet tegen u. Ik, ik heb gedroomd. Aan dromen heb ik niets. Enfin, uh... nou ja, wat ik al zei... Bij nieuwe machines horen nieuwe mensen. Dat heb ik meer gehoord, Speld. Het zijn je eigen woorden. Zal zich beroemen tegen dien die daarmee houdt. Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt. Alsof een staf beval degenen die hem opheffen. Als men een stok opheft, is het geen hout. Luisteraars, dreigt dit woord niet verloren te gaan... in het luchtledige van ons dagelijks denken? Vandaag staan wij voor de problemen van morgen... Want de tijd is nabij dat de bijl zich zal gaan beroemen. De zaag zal pochen en de staf zal bevelen hem op te heffen. In zes dagen zijn voltooid de hemel en de aarde en al wat is. Maar de mens schiep zich de machine die hem tot dienstknecht zou zijn. En zie, thans neemt de machine zelfs het hoogste kenmerk van de mens dat van de wil en het denken van hem over. Zal de mens de schepping van de zesde dag ten ondergaan aan wat hij zelf tot leven riep? De machine, de schepping van de achtste dag? Wat heb ik daarmee te maken? Ik heb liever wat muziek. In de wereld van vandaag. De dag van morgen is een open vraag. Wat doet nies? Een nieuwe wereld brandt. Het raakt me niet. Ik breng de boel aan kant. De toekomst is alleen maar fantasie. Wat moet een huisvrouw met theologie... Een vliegtuigmoeder koos vandaag weer zee. Ik kies Jan Hagel bij mijn kopje thee. Ik lees de plaatjes in het avondblad. En als ik goed zie, gebeurt er wel eens wat. Al vallen soms wat bommen uit de toon. Ik poets het koper en zuig kleden schoon. Mensen zoeken het ook veel te ver Ik ben gelukkig met mijn frigidaire En neemt de dreiging toe van uur tot uur Ik doe wat nieuwe kolen op het vuur Een appel na? Nou? Ja, graag Die haas was anders heerlijk vanavond Koken kun je toch wel? Net of ik iets niet zou kunnen. Doe het toch al zo lang? Ja, thuis gaat dat wel op. Maar bij ons in het bedrijf... hoe langer je daar iets doet... des te minder vinden ze je geschikt voor iets anders. Vandaag nog. Was er dan iets? Iets? De hele boel gaat bij ons anders te boven. Het blijft niet bij die ene rekenmachine die ik ze adviseerd heb. Je had de directeur moeten horen... toen die vent vanmorgen zijn lesje had verkocht. Die automaten zijn naar uit het hoofd gestegen. En je bent er zo voor... Je weet niet waar het om gaat. Als hij zijn zin krijgt, heeft de wereld over een paar jaar kadetjes met plaatijzer. Zullen we wat zwaar tillend worden? Misschien krijg je meer gelijk dan je denkt. Maar het zal de vraag zijn of ik dan nog wat verdien. Hoezo? Tja, zie je. Ik mag dan wel de bedrijfseconoom zijn. Maar wie garandeert me dat er niet een apparaat komt dat zelfs de econoom vervangt? Dat kan niet. Zeg niet wat niet kan. In de 18e eeuw kende men de onoverwinnelijke schakmachine. Zal de machine van de 20e eeuw de mens dan niet voorgoed mat zetten? Schaken is maar een spel. Maar hier gaat het niet om een houten koning. Het gaat om mensen van vlees en bloed. En revanche wordt niet gegeven. Nou, nou ga je met de diep. Als men jou gelooft... stoppen ze nog een overlijdensadvertentie in zo'n ding. En de condolianse brieven komen er aan de andere kant uit. Ook dat ding is er al... Kom, het is half elf. Laten we maar gaan slapen. Morgen is een nieuwe dag en dan zie je alles heel anders. automaten. De mensen die hier werken... kenmerken zich door de absolute gebondenheid aan de machine. De arbeiders worden kunstmatig gevoed... en reageren alleen op impulsen van het apparaat. Het vervoer geschiet ondergronds... door middel van elektronisch geleide projectielen. Gepraat of bij elkaar staan wordt hierdoor vermeden. Wat is de taak van deze mensen? Dat wordt uiteraard per geval door de machine bepaald... Speld leg jij de heren in over het werk van de groep. Deze hal is 7 kilometer breed. Elk apparaat dat door mij zal worden toegelicht... ...wordt daartoe geprojecteerd op het scherm links van u. De speciale onderdelen projecteer ik rechts. Het is u wellicht opgevallen dat deze ruimte gekenmerkt wordt... ...door een volkomen rust. De vormgeving vindt dan ook plaats door straling. En wij zullen u dit demonstreren... Merkwaardig procedé. Van wie is dat? Van de machine zelf. Waartoe dient dat onderdeel? Dat wordt bepaald door een andere machine. En wie bepaalt de productie? De vraag. Spel. En de grafiek van de winst. De output beloopt 183.046 eenheden per etmaal... Waarmede wij overigens maar 1 14.208ste deel van de mensheid bedienen... Dat wil zeggen dat om ieder mens op aarde van één productieeenheid te voorzien... een tijd gemoeid zal zijn van 39 jaar onafgebroken arbeid. U begrijpt dat de toekomstige productie voor een aanzienlijk deel gericht zal zijn... op vervanging van inmiddels versleten producten... zodat gehele volkeren niet zullen worden bereikt. Zoals ze nooit bereikt zijn. Dat was de vraag niet, Speld. Niet van u. Want in de vraag ter honderdduizenden verdrinkt het smeekje der miljoenen die het bestaan van de machine zouden rechtvaardigen. Zuid-Amerika, Afrika, Azië, alles is daar nodig. Omdat de helft van de mensen nog maar nauwelijks beschikt over een vijftiende deel van wat diezelfde mens voortbrengt. Wij maken producten uit miljarden onderdelen, terwijl de blootheid van hun naakte bestaan ten hemel schrijft. En geen machine denkt eraan wat van de jeugd moet worden. Afnemers van producten spelt. anders zullen de machines stilstaan. Die stilstand is beter dan onze achteruitgang. De mens heeft een andere waarde dan die van consument. Hij zal ontdekken dat de geest uitgaat boven het door Pons gevoelde apparaat. De stof gemaakt door de machine zal hij aanvaarden. Maar het ontwerpen van de bruidstooi staat hij niet af. Hij zal weigeren te wonen in het huis van de robot. In een omgeving die zich door wiskunde laat bepalen. De mens weigert nooit speld. Hij zal verwelkomd worden in een wieg versierd door mensenhanden. Wij zullen verlost zijn uit een wereld waar de producten uitstromen als scholen haringen. En er zal tijd zijn om elkander taal te leren spreken. Opdat wij elkaar niet aanstaren als doofstommen. Wij zullen leren zien om elkander te herkennen als mensen. Je spreekt zoals alleen mensen spreken. Daardoor ook zullen wij winnen. Want ergens in dat heelal dat mens heet, blijft die vonk levend. Zie naar de hemel. De sterren zijn elkaar gelijk, maar elke ster is anders. En samen vormen zij het firmament. Zo zullen de mensen op aarde zijn. Ieder anders. Ieder mens. En de machine zal slechts zijn dienaar zijn.